Bank- en verzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar een verlies geleden van bijna 2 miljard euro. Verliezen komen vooral door de vastgoedtak Property Finance. Zoals verwacht moest daarop flink worden afgeschreven. Ook op de verzekeringsdochters van SNS Reaal moest flink worden afgeschreven. Zonder dat alles rolt er een netto winst uit. De bus van 386 miljoen euro.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 Er staat nog file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... bij de afrit Everdingen, twee kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook op de A2, maar dan op het stuk van Utrecht naar Amsterdam... vijf kilometer tussen Vinkeveen en Knoopend holendrecht Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. En verder eentje op de A12 van Utrecht naar Den Haag... bij Den Haag-Malieveld, twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Liar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 Lady to come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 hands but then I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 is to sing it out loud so below mm -hmm.